3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Heineken stopt met het financieren van horecaondernemingen. Het bedrijf heeft nu veel kroegen in eigendom... en heeft met veel ondernemers een financiële regeling. De ondernemers zijn verplicht de producten van Heineken af te nemen. Ze kunnen daardoor vaak niet voordelig inkopen. De ondernemers willen al langer af van die verplichting. Heineken zegt nu dat het alleen nog wil brouwen en niet meer bankieren. Het bedrijf zegt lessen te hebben getrokken uit de affaire Kooistra... Die horeca-magnaat pleegde zelfmoord na een financieel conflict met Heineken. De EU-landen en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de omvang van de begroting voor volgend jaar. Die komt uit op 129,1 miljard euro, zei minister De Jager in Brussel. Het budget groeit met 2 procent, wat overeenkomt met de verwachte inflatie. Het parlement en de Europese Commissie hadden om een ruimer budget gevraagd.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van 19 november 2011. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. En met we bedoel ik technicus Gert van Dam en ik, uw gastvrouw Nora. Maar bovenal de radiopracht van alle bevlogen programmamakers. die elke keer weer hun materiaal ter beschikking stellen. zodat wij er mooie nachten van kunnen maken. Om vervolgens te landen in de vroege ochtend van het weekend. Die landing zetten we tussen zes en zeven in... met de van origine uit Albanië afkomstige schilder... en kunstoogschilder Julius Biyizai... Daarvoor tussen vijf en zes de schrijver F. Springer en de komende twee uren ander literair talent. Joost Zwageman heeft wellicht zojuist de laatste champagneglazen opgeruimd. Hij vierde namelijk gisteren zijn 48 e verjaardag. Een mooie aanleiding om een aflevering van Zomeravonden met hem de revue te laten passeren. In deze bijdrage van de VPRO reist Jeroen van Kan af naar een niet nader te noemen dorp in Noord-Holland waar Joost Zwagerman zich terugtrekt in een vakantiehuisje om ongestoord te kunnen schrijven. En hij bezoekt met hem Alkmaar, de stad van zijn jeugd. In 2011 verscheen van hem Alles is gekleurd, omzwervingen in de kunst. Luistert u naar Jeroen van Kan en Joost Zwagerman in Zomeravonden. Welkom bij Vp Roos Zomeravonden. Een dorpje ongeveer 5 à 10 kilometer boven Alkmaar in uh, Noord-Holland. Waar uh, Joost Wagenman woont, althans woont, een deel van het jaar zijn tijd doorbrengt om uh, te schrijven. Uh, Joost Wagenman in 1986 debuteert met uh, roman De Houtgreep. In die tussentijd vele andere romans geschreven. Gimmick, Vals Licht, uh, Chaos en Rumoer, um, uh, Zes Sterren. Een hele waslijst aan romans heeft hij intussen gepubliceerd. Maar niet alleen romans, hij schrijft bijvoorbeeld ook poëzie. En hij schrijft essays, heel veel essays. Die gaan over literatuur, maar kunnen ook over Madonna gaan... of over Prince, of over andere iconen uit de populaire Amerikaanse cultuur. Of kunnen gaan over beeldende kunst. Een onderwerp waar hij eigenlijk van begin af aan al graag over heeft geschreven. Het laatste boek dat hij gepubliceerd heeft met essays... Hij heeft inmiddels al meerdere drukken beleefd. En dat is een van de redenen dat we met hem gaan praten. Die laatste publicatie van het boek met essays over beeldende kunst. Maar natuurlijk ook over als een andere boeken en over het schrijven op zichzelf. We gaan op zoek naar... Ik zeg niet welk huisnummer. Ik zeg ook niet welk dorpje. Gevonden. Het adres waar jij verblijft, voor een deel van het, van het jaar althans... Um... Schrijf je anders hier op deze plek dan je in Amsterdam geneigd zou te doen? Uh, uh, uh, ik heb het gemerkt dat ik anders schrijf dan in Amsterdam... op het moment dat ik hier begon aan het Boekenweekgeschenk. Uh, waar we zitten is in een uh, klein dorpje tussen Alkmaar en Schagen. Ik zeg niet waar, maar dan wil iedereen hier komen uh, rondlopen en iets leuks zoeken. En je moet toch ook iets voor jezelf bewaren. Maar uh, uh, uh, we zitten hier zo, uh, uh, laat ik zeggen bijna pittoresk rustiek... dat het kan niet anders of er overvalt je een grote zorgeloosheid. En um, ik heb dus gemerkt tijdens het schrijven van Duel... dat mijn plezier in het schrijven uh, dubbel zo groot was als normaal. Uh, uh, ik hoop ook dat het vertelplezier ook af te lezen... viel en valt aan Duel. Maar uh, ik, ik permitteerde mij ook meer op de een of andere manier... omdat ik uh, uh, hier in dit houten huisje... Uh, uh, uh, toen nog zonder internet zat, kun je nagaan, en ook zonder televisie. Dus ik dacht, hier werkelijk helemaal niets. Er was hier geen, enkel, geen enkele uh, afleiding, ook niet binnen het huis. Dus je kon niet even zeggen, ik ga pauzeren en dan ga ik even een uurtje televisie kijken. Of ik ga even een uurtje net surfen. De, je zit in een houten huisje uh, met als enige uh, afleiding misschien de twintig boeken die je mee hebt genomen. En juist die, zeg maar, onthechting maakt dat je... Met een volkomen nieuwe onbevangenheid in de materie van je verhaal gaat staan. Want je bent, laat het zacht uitdrukken, niet echt een ontrechte schrijver. Je bent juist een schrijver die heel erg midden in zijn tijd is. En iemand die zich graag uitspreekt over van alles en nog wat om zich, uh, om zich heen. Mm. Um, als je je daarna onttrekt, dan ja. betekent dat, dat, heeft dat consequenties voor dat wat je schrijft. Nou, ik, uh, ik wil een kleine correctie aanbrengen. Ik wil als schrijver inderdaad midden in mijn tijd staan. Dat is eigenlijk al vanaf uh, de houtgreep en gimmick. Gimmick dat ik in 1989 publiceerde en nog steeds probeer ik. Uh, uh, altijd een combinatie te vinden van het vertellen van een spannend en hopelijk meeslepend verhaal. en een soort, ja op de achtergrond een soort, niet een duiding, maar een soort. soort, soort ja, een soort. soort, soort, soort de, de zenuwbaan van onze tijd. toch niet bloot te leggen, maar in ieder geval er niet mee te laten spelen. Dus uh, dat, dat lukt ook hier. Daar hoef je niet voor midden in de stad te zitten, hè? laat ik het zo zeggen. Je hoeft niet midden. je hoeft niet in hartjecentrum Amsterdam te zitten om de tijdgeest uh, te vangen. Dat kan ook elders. Uh, dus dat is geen bezwaar om hier te zitten. Het tweede wat je zei, van je hebt een mening over van alles... en je spreekt je uit. Uh, het verbaast mij hoe lang dat, uh, uh, dat beeld en dat idee uh, doorleeft. Uh, mijn pamflet Hitler in de polder en vrij van God verscheen in 2009. En met het verdwijnen van mijn column in NRC Handelsblad... besloot ik ook om... Uh, nou, in ieder geval voor onbepaalde tijd te stoppen... met het schrijven over, over het Nederland nu, de verdolde samenleving. Maar wat was de reden om daarmee te stoppen, nou, om erover te schrijven? De, de, de reden was dat ik merkte dat, dat laat ik het zo zeggen... Dat, dat naar mijn idee dat ik daar alles over had gezegd. Als je zelf hebt het idee hebt dat je over het onderwerp... De, je mening hebt uitgesproken, moet je één ding niet doen... en dat is in herhaling vervallen. En... Um, dat zie ik heel veel mensen doen nu in het huidige debat. En daar doe ik niet aan mee. Uh, het is ook wel eens goed voor de gezondheid... om je na een tijd lang uh, bezig te hebben gehouden met het Nederland nu... en, en, en de onttakeling ervan. Zeg maar, de morele onttakeling, de sociale onttakeling en, en, en de, de verwarring. Om je weer te richten op uh, het goede, het schone en het ware. Dus ik schrijf nu in uh, uh, de Volkskrant sinds een tijdje... de rubriek Zwageman kijkt of Zwageman leest... En dat vind ik een verademing, dat vind ik heerlijk om te doen. Uh, schrijven over boeken die me op mijn weg komen. Schrijven over films, over beeldende kunst. Uh, uh, dat heb ik eigenlijk mijn leven lang al gedaan. Maar ik doe het nu weer met her hernieuwd, met nog meer plezier dan voorheen, zou ik maar zeggen. En ik gunde mijzelf dat plezier. Nee, omdat er vaak opgemerkt is, uh, uh, tenminste, dat heb ik een aantal keren over jou gehoord... dat mensen ja. dat over je schreven, Waarom verschiet hij zijn kruid aan uh, de stand der dingen in Nederland... Ja. Ja. en uh, richt hij zich niet op zijn fictie. Hè? Ja. Dat is een, een ja. tijd lang zijn er geen nieuwe romans van ja. je verschenen. Ja. Uh, is, dat een, is dat een standpunt dat je, je aantrekt? Of nou, volgt je eigen pad daarin ik, ik, en ik, trek je word, daar niks ik word, van aan? Ik, ik ben aan de ene kant vereerd dat men dat telkens zegt. Dat lijkt kennelijk dat mijn uh, fictie nog in de vele harten van de lezers zit. Dat natuurlijk wel. Uh, maar uh, uh, ik, heb altijd zodanig, uh, uh, ik ben altijd zodanig aan het werk geweest... dat ik mijn hart, ziel en zaligheid volgde. En mijn fascinaties en interesses. En uh, op een gegeven moment was het zo dat na 2002... Uh, bij het publiceren van Zes Sterren... ik gevraagd werd voor zomergasten. Dat was 2003 en 2004. Eh uh, dat is meer werk dan men denkt. Dat, dat, daar ben je toch wel maanden mee bezig. Uh, dat is voor mensen die, die het programma zien moeilijk te begrijpen. Maar je moet als redacteur, ook, want je bent als presentator ook redacteur... moet je toch ook op zoek naar die zes geweldige gasten. Dus je bezoekt heel wat kandidaatgasten uh, voordat die zes zijn gevonden. Bovendien vereist het veel voorbereiding om dat, dat, dat, die drie uur interviews te maken. Want je moet niet alleen alles van de gast weten... maar ook van de fragmenten die getoond worden. Dus daar ging vrij veel werk en tijd in zitten... Uh, daar kwam bij dat mijn laatste uitzending... Uh, die met Ayane Hirsiali betrof. Uh, uh, nou daaraan verbonden is de moord op Theo van Gogh. En dat greep mij nogal aan. Omdat uh, Theo van Gogh voor mij eerst en vooral de man was... die ooit gimmick zou verfilmen. Uh, we hebben samen nog het scenario voor dat boek uh, gemaakt. Dat, uh, uh, de plannen daarvoor zijn helaas gesneuveld... omdat Theo van Gogh toen ruzie kreeg met de beoogde producent. Zoals hij bij leven wel meer ruzie kreeg met allerlei mensen. Dus dat ging niet door. daarna... Uh, na, die, na die moord op Van Gogh... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ha, ha, had ik dus ook om zeg maar, persoonlijke reden... Zeg maar, de, de, de neiging om mij te gaan bemoeien met het maatschappelijk debat. Ook, dat was echt ook een, een, een, een persoonlijke uh, motivatie. Los van het feit dat ik al, als, als, als, als schrijver sowieso vind... Dat, dat, zeg maar, dat, daar, dat daar in ieder geval mijn, mijn, mijn uh, kracht ligt. En... Um, uh, ik, was daar je... ik was er eigenlijk zodanig van slag van, van die moord. Ook gewoon persoonlijk. Ik was iemand die ik twintig jaar kende. Hè. Uh, dat ik... Uh, uh, A, niet de zielenrust had, maar om, om, aan fictie, om aan fictie te denken. B, ook niet de... Ik vond dat ineens vrij futiel, eigenlijk. En uh, ik vond het veel belangrijker om... Uit, zeg maar, om, om, om bij te dragen aan, aan, aan een, een, een debat... waarvan ik hoop dat dat ooit zal eindigen in het feit... dat uh, wij in een multicultureel Nederland... Uh, uh, uh, verkeerde keuzes hebben gemaakt. Namelijk uh, de, de keuze dat de nieuwe Nederlanders... ook per definitie zielige Nederlanders zouden zijn. Nou, dat vind ik heel paternalistisch en eigenlijk heel full date Dat is voor mij de grote fout van links... Uh, uh, maar ook met die conclusie in het achterhoofd, of met die constatering in het achterhoofd, hopend om een brug te slaan tussen, tussen, zeg maar, nieuw rechts en oud links. Dat heb ik echt gepoogd, jarenlang. En dat is niet door iedereen gezien, want door de linkse mensen werd ik weggezet als iemand die overliep naar rechts. En door rechts werd ik gezien als iemand die niet te vertrouwen was, omdat het weer links bleef. De waarheid was dat ik echt als. probeerde een soort intermediair te spelen. want ik geloofde werkelijk dat de standpunten veel minder dramatisch van elkaar verschillen dan men denkt. Uh, dat is niet altijd door iedereen gezien. Gelukkig wel bij de uitrekking van de Gouden Gansenveer... toen in uh, de Laudatio werd gezegd... Zwageman is in zijn non uh, politieke non-fictie een bruggebouwer. Nou, dacht ik, dat is geweldig. Ook Toen dat eenmaal geconstateerd was, dacht ik ook oh, van... ja, dan kom ik met, met, met mijn pamflet, maar de brug is gebouwd. Snap je, Dus dat was klaar. Dat, daar was ik mee, dat, die, die, dat werk was verricht. Maar terugkomend op de fictie... Ik vond, dat je toen een ook nog... ik vond dat toen een beetje ja? futiel. En, maar ik heb wel degelijk gewoon gewerkt aan korte verhalen... aan romans, aan gedichten, opzetjes. Zeg maar. En um, uh, uh, voor mij is zo'n zo lacune niet gevallen. Want in 2002 verscheen Zes Sterren. In 2005 publiceerde ik Roeshoofd Hemel. Dat is een gedichtenbundel, maar het is een verhalend gedicht. Dat is, een, dat is een, een, ik ga niet zeggen episch gedicht... maar het is een gedicht dat een romanesk verhaal vertelt. En ik ben heel lang... Uh, heb ik aan dat boek gewerkt. Dat, dat oorspronkelijk uh, was dat in proza vorm. Zou het een surrealistisch, volledig anarchistisch... en doorgetript, idioot boek worden over een man... die leeft in een wereld waar het woord nee niet bestaat. Waarin een supermarkt ook alles verkoopt. Al het denkbare. Dus ook non-materiële goederen. Eigenlijk wat wij, waar wij naar streven hè, in de westerse samenleving. Wij streven ernaar dat het woord nee in de winkel niet meer bestaat. U kunt alles kopen. Alles is er. Als je dat, die gedachten doortrekt, dan kun je dus ook bij wijze van spreken... Uh, melancholie kopen, of dronkenschap zonder drank... of uh, milde depressie, want depressie geeft diepte aan het leven, et cetera. Nou, dat laatste wil deze man kopen. Trekt per ongeluk een bipolaire stoornis van de, van de schappen. Gaat naar de kassa en hem overvalt onmiddellijk wat hij heeft gekocht. En uh, ik wilde daar een soort... Uh, een, een echt, echt Ik wilde nou eens een keer de waanzin toelaten in, in, in, in, in, in, in, in fictie. Uh, dat lukte half... Uh, want de, de vorm van de roman, ik kwam daar niet mee uit de voeten. Ik raakte daarin verknoopt. En ik heb allerlei pogingen gewaagd, tot ik ineens het eureka moment had. Ik dacht, dat moet een crossover worden van proza en poëzie. Dus voor mij is Roeshoofd-Hemelt uh, uh, een roman... die gaat in de subtiele vermomming van een gedicht. En als je dat zo bekijkt, dan zie je dus 2002, dus in 2005, uh, uh, uh, uh, uh, Roeshoofd-Hemelt... Daar kwam nog de verhalenbundel bij. En in 2010, Duel. Dat misschien een klein, een klein geschenk lijkt voor de boekenkopers in Nederland. Maar het is een ingedikte roman, zal ik maar zeggen. Ik, ik ben ver over de toegestaan hoeveelheid woorden gegaan. En nu het in herdruk is, kan men zien dat het een roman is van 160 bladzijden. Dus voor mijzelf is die, is die leegte nooit zo gevallen. Maar je kunt ook, ik ben voor dit gesprek weer allerlei boeken van je gaan herlezen. Ja. Um, je hebt je, bijvoorbeeld De Buitenvrouw. is ook ja. een boek waarin je je uitspreekt over de multiculturele ja. samenleving. Ja. Alleen wat me opvalt, dat is in 1994 verschenen. Toen ja. heb ik het gelezen en ik heb ja. het nu weer gelezen. Ja. Dat het van kleur is verschoten omdat het ons hele, ons hele ja. beeld daarover is gekanteld. Ja. Ja. Ja. Je zou eigenlijk een interessante essay kunnen schrijven ja. over, uh, uh, uh, uh, over... Aan de hand van dat boek een essay kunnen schrijven... Ja. over hoe ons beeld over die multiculturele multi ja. samenleving... Ja. en de reacties daarop zijn veranderd. Ik kan me herinneren destijds aan die, ja, ja, ja, ja, ja. die een vond stuk een racistisch boek. Ja, die vond. Ja. <laughs> dat is een van de grootste. Dat is, laat ik het zo zeggen, dat is een van de merkwaardigste reacties die ik ooit op dat boek heb gekregen. Want ik heb dus een hoofdfiguur in de buitenvrouw geschetst... die zeg maar uh, uh, met zijn verliefdheid op een Surinaamse lerares op het obsessieve afgespitst raakt op. Uh, uh, onderliggende xenofobie bij uh, Nederlanders, uh, verholen, discriminatie, et cetera, et cetera. En hij hangt als het ware de, de, de, de, de overbewuste moraalridder eruit in het boek. Wat dat boek achteraf gezien zo... laat ik het wel zeggen, als je het boek nu leest met de blik van 2011, dat boek uit 1994, dan krijg je uh, een inzicht in een Nederland dat echt niet meer bestaat. Want wat ik destijds bij interviews zei over uh, de buitenvrouw, namelijk dat alle personages... Uh, de beste bedoelingen hebben met het multiculturele Nederland. Alleen dat die bedoelingen zo ongelukkig over het voetlicht komen af en toe... en dat daardoor er misverstanden ontstaan. Uh, die hoofdfiguur, die Theo Altena, uh, die leraar... met zijn geheime liefde voor die Surinaamse lerares... die komt als een soort opperpolitieagent telkens in actie als er iets gezegd wordt in zijn buurt uh, door een, ja, een buurvrouw als er ingebroken is door, door Surinaamse jongens als er spotprenten van de Surinaamse leerlingen getekend worden op het schoolbord dan ziet hij daar een enorme vorm van discriminatie in, terwijl ze gewoon de achilleshiel van die man zelf te pakken hebben, want ze zien dat hij een affaire heeft met het Surinaamse meisje die hun gymlerares is. Dus iedereen heeft daarin echt, echt de beste bedoelingen met het multiculturele Nederland. Dat is veranderd. Dat, we, kunnen nu, we kunnen nu veel zeggen over Nederland, maar niet meer Helemaal niet meer dat iedereen de beste bedoelingen heeft... met multicultureel Nederland, anno nu. Dat is echt veranderd. Um, het is dus eigenlijk het, het, het, het, een, een beeld van Nederland... van voor de politieke zondvloed, zal ik maar zeggen. En omkeer, en omslag. Um, uh, wat ik achteraf, er staan een aantal passages in het boek... die ik achteraf ook met verbazing lees. Want ik leg mijn hoofdfiguur bepaalde gedachtes in de mond... Die eigenlijk griezelig, uh, uh, laat ik het zo zeggen, uh, griezelig, accuraat de toekomst voorspelde. Wat ik helemaal niet wist. Want ik dacht: ik maak een karakter van deze man. En te pas bij deze man om bijvoorbeeld het volgende te denken. Ik, ik heb het boek hier niet bij me. Maar op een gegeven moment heeft hij een gesprek met zijn buurvrouw. Dat is ingebroken door, door, door mensen die zijn opgepakt. En dat waren Surinaamse jongens. En uh, vervolgens gaat hij nadenken over hoe, hoe men hoe wij aankeken. in het wij zijn en de wij uit 1994 tegen zeg maar, de, de, de nieuwe Nederlanders. En dan staat er op een gegeven moment... nou, er is één ding wat erger is dan, dan, dan Marokkanen in een oude auto... die door de straten jakkeren. Net Marokkanen die in een groetnieuwe BMW door de straten jakkeren. Want waar betalen ze dat van? Van ons belastinggeld, nietwaar? Uh, dat is dan wat hij denkt dat andere mensen denken. Hè? En hij zegt, uh, een Turks koffiehuis moet altijd armoedig zijn... want een florerend en succesvol Turks koffiehuis, dat, dat wekt helemaal achterdocht. En uh, in Brabantse nieuwbouwwijken ontvangen uh, allochtone nieuwkomers heetmeel. Maar de bewoners ontvangen soms ook heetmeel. En uh, dan staat er op een gegeven moment... Uh, uh, iedereen merkte dat de borreldictatuur onstuitbaar uh, zeg maar, groeide in Nederland... Die Dictatuur. En wij maar voor het oog van de wereld de tolerantie prediken... die we zelf helemaal niet hebben. Want onze tolerantie was eigenlijk een vorm van, eh, van, van, van zeer hotane onverschilligheid. Dat staat er dan. Hè, de, onder het mom van... Wij hijzen de tolerantievlag en laten ons zien als voorbeeldnatie Maar in feite interesseren wij ons geen klap... voor de werkelijke ziel en zaligheid van de nieuwkomers. En dat is onze fout geweest. En dat werd ook werkelijkheid. Die, die, die, die, die, die, die, die, wij zijn aan die onverschilligheid... Ik wil niet zeggen ten onder gegaan, maar die onverschilligheid heeft wel Nederland laten kapseizen. En die de, Pim Fortuyn was de eerste die die ontzettende morele onverschilligheid aan het houtaine gedrag van links blootlegde. Niet dat ik een, een, een, een achteraf gezien nog een fan van Pim Fortuyn ben, maar ik begreep wel waar hij vandaan kwam en waar zijn geluid vandaan kwam. En als je dat al begrijpt, dan is dat al een halve werk, zou ik maar zeggen. Maar het, maar je... Nederland was heel erg bezig met Pinfortuin te verketteren in plaats van hem te proberen te begrijpen. En nog steeds is er, dat is, ik vind het verschrikkelijk om te doen... maar nog steeds is er onder met name het linksdenkende deel der natie... een soort morele superioriteit waar ik werkelijk ontzettend moe van hoor. Nog steeds. Als het nu gaat om de bezuiniging in de kunst en cultuur... dan wordt er door kunstenaars de mars der beschaving gehouden. Nou zou ik heel graag mee hebben gelopen in die mars... als die zou heten de mars van het enthousiasme... of de mars van de goede bedoelingen... of de mars van de goede zin en frisse moed... of de mars van de mooie kunst... of de mars van het waardevolle... Maar de, als jij een Mars der beschaving gaat houden... protesterend tegen politieke plannen... dan zeg je eigenlijk dat die anderen de onbeschaving in, in, in pacht hebben. En dat die anderen niet weten wat beschaving is. En dat die iets, een soort zintuig voor beschaving missen... die zij moreel superieure kunstenaars wel hebben. Dat is de eeuwige fout waar zeg maar, links-Nederland nog steeds in vervalt. En dat is zo ontzettend naar om te zien. Want het gaat niet aan om... Te zeggen dat jij de wijsheid. Het is, het is wel heel vervelend om te zeggen. Het gaat niet aan te zeggen dat jij de wijsheid in pacht hebt. Maar het gaat dus ook niet aan om te zeggen dat jij die beschaving claimt. Ik bedoel, die, die bezuinigingen zijn wat schandelijk en verschrikkelijk en treurig. Maar dan moet je iets anders tegenoverstellen van. ho, ho, de beschaving gaat eronder. En we gaan eronder aan de barbaren. Dat is verschrikkelijk. Je moet die anderen. Wat ze eerst zeggen: van jullie, dat is, die kunnen zijn, zeggen: Jullie daar in Den Haag, jullie zijn de barbaren. Wij met onze morele superioriteit en onze waardevolheid zijn daarvan het, het slachtoffer. Dat moet je niet zeggen. Je moet, je moet proberen uit te leggen dat de mensen die daar uh, uh, nu in de regering zitten... misschien ook voor zichzelf en voor hun kinderen en voor hun familie en dierbaren... Zich zichzelf heel veel moois gaan ontzeggen als die, als die bezuinigingen doorvoeren. Dat misschien niet alleen Andermans leven er minder op wordt... maar ook dat van nieuwkomers in Nederland, autochtonen in Nederland, jong en oud... dat kunst voor alles en iedereen, links en rechts, hoog en laag... opgeleid en lager opgeleid zeeën van plezier en geluk en vrijheid brengt. Dat moet je zeggen. Maar zou je niet, wat je de, de, de, de nieuwe polarisering zou kunnen noemen... in de ja. tijd van Theo Altena zou er nooit een mars ter beschaving gehouden zijn. Ook niet als er toen een kabinet had gezeten... dat draconische maatregelen had willen nemen. Ja, He, dat is, ik heb ook gelezen dat de middeleeuwen opnieuw zijn aangebroken. Ja. Dat de barbaren over de Alpen zijn getrokken. Dat de kaalslag, dat we die nooit meer zullen overleven. Dat onze beschaving ten onder ja. is gegaan als gevolg ja. Ja. van het beleid van dit kabinet. Ja. Ja. Dat zijn allemaal de, de nieuwe grote woorden... die ja. we 15 jaar geleden natuurlijk nooit gebruikt hadden. Nee, maar toen waren er weer andere grote woorden. Want toen dachten we namelijk dat toen de beschaving regeerde. In, in begin jaren negentig was de beschaving aan de macht, namelijk weldenkend Nederland. Die zei tegen ons dat wij uh, uh, uh, Nederlanders het uh, een verrijking moesten vinden dat er heel veel nieuwe Nederlanders kwamen. En dat was ook voor een deel zo, maar dat was een verrijking voor de mensen die zelf in enclaves woonden en wonen waar je de schaduwkanten van de komst van de nieuwe Nederlanders niet ziet. En dat noemt men dan beschaving. Hè? Dus zeg maar, het is heel fijn om Turks te kunnen eten. en om een, in de een, een grachtengolf van Amsterdam naar een Ethiopisch restaurant te gaan. Maar als jij in de Bijlmer woont. en je ziet van achthoog vuilniszakken naar beneden gaan. omdat nieuwe Nederlanders eigenlijk helemaal geen zin hebben om de vuilnis aan de straat te zetten. of omdat zij er allerlei andere uh, uh, sociale gewoontes op nahouden. die gewoon niet prettig zijn voor de woonomgeving. dan was je bijvoorbeeld al discriminerend, rechts, bekrompen, xenofoob en idioot. Dat is vervelend. Dat, links. Heeft dus de fout gemaakt om de eigen, onder... nou, laat ik het alsof, de eigen werkende klasse in de steek te laten. ten faveur van nieuwe Nederlanders die op voorhand al ziek, zwak en misselijk waren. En uh, uh, vanuit hun ivoren toren gaven zij aan uh, zeg maar de, de, de, de, de, de, de werkende klasse, de autochtone werkende klasse in Nederland. het decreet dat zij die komst van de nieuwe Nederlanders net zo interessant en boeiend en verrijkend moesten vinden als zijzelf. Dat kan je natuurlijk niet aan een ander opleggen. Zo, uh, wat natuurlijk volstrekt onmogelijk is, maar laten we het als gedachte-experiment proberen. Theo Altena, zou hij, uh, laten we zeggen, in 2011 zijn goede bedoelingen trouw zijn gebleven? Of is hij uh, in potentie een PVV-stemmer die alle goede bedoelingen overboord heeft gezet... en zich nu dermate aan de, de, de multiculturele samenleving stoort? Dat die, uh, uh, want er zitten natuurlijk aan de PVV-kant, ja. de resentimenten... Er ja. zitten heel veel mensen die vroeger aller, allerlei goede bedoelingen hadden... Ja. en aan de, de veilige uh, linkse kant ja. zaten. Ja. Ja. ja, dat is een vraag die ik mezelf niet zou hebben gesteld. Ik, wel zeg, ik hoor hem nu voor het eerst. Hoe zou Theo Altenaar nu in 2011 politiek en sociaal in het leven staan? Um, um, dat dat zou helemaal aan zijn levensloop hebben gelegen. Als hij zou zijn gescheiden en hij zou met deze minnares getrouwd zijn geweest... dan zou hij misschien wel um, radicaal en rabiaat uh, uh, Pim Fortuynhater zijn geworden. Um, was hij, bij van spreken... Uh, bij zijn vrouw gebleven en opgesloten zijn gebleven... in dat op zich niet eens zo ongelukkige huwelijk... dan weet ik niet hoe, wat, hoe het met hem af zou zijn gelopen. Maar um, um, hij lijkt in weinig op mij, zal ik maar zeggen. Het is, niet, het, is, het is niet iemand die ik naar mijn eigen beeld heb gecreëerd. Maar het is iemand die dus in de provincie woont, die... Uh, problemen van de grote stad niet kent. Ik denk dat hij uiteindelijk toch, ff, om zijn geweten te sussen... een hele doordeweekse D66-stemmer zou zijn geweest. Dit is uh, de zomeravond van de VPRO in de tuin bij Joost Wageman. Zijn uh, is een buitenverblijf, iets boven Alkmaar. Uh, de exacte locatie van het dorpje gaan we uiteraard niet verraden. Um, we hadden het daarnet over de buitenvrouw. En over hoe dat van kleur is verschoten. Ja. Als gevolg van de verandering van Nederland eigenlijk. Het is een, je kunt het lezen als een universeel liefdesverhaal. Ja. maar Je kunt het ook lezen als een verhaal wat gaat over het leven op een middelbare school. Alleen ja. het ene aspect, die multiculturele ja. samenleving... is het paradigma, is daarin dermate verschoven ja. dat het een heel ander boek wordt. Volledig, volledig. Um, um, tegelijkertijd is het zo dat, uh, wat jij al zei, is dat... Het verhaal over dat nieuwe multiculturele Nederland is ingebed in een verhaal dat, dat, eeuwig, dat ingrediënten uit de eeuwigheid bevat. Trouw, ontrouw, uh, uh, hu, uh, uh, schoolleven, opgroeien, mi, uh, misverstanden tussen jong en oud, hè, tussen uh, uh, uh, leerlingen en leraren, misverstanden tussen man en vrouw en dan ook misverstanden tussen. tussen, tussen Blank en zwart tussen Nieuw-Nederland en, en, en Autochtoon-Nederland. Nou, dat laatste is gekanteld, maar die, die, die, die, die eerste twee aspecten zijn... dat zijn eeuwige onderwerpen. Hè? De, de, de, of het nou karakter is van Bordewijk of de avonden van Reverend. Het gaat ook over opgroeien en je verzet tegen de oude generatie. Um... Ik, dat wist ik niet toen ik het schreef, maar ik merkte, ik merkte in de loop der jaren... en heb gemerkt in de loop der jaren dat de buitenvrouw door tal van lezers... om tal van individuele redenen gelezen worden en geapprecieerd. Ik was een keer in, op, op scholen, op, op een middelbare school in Enschede... en dan uh, was ik uitgenodigd om daar te komen praten over... het Nederland-anonu en de buitenvrouw. Maar tijdens een gesprek met leerlingen bleek eigenlijk dat dat aspect... die leerlingen koud liet... Uh, maar ze vonden het een spannend boek. Waarom? En een van de jongens die zei uit de klas, H4 was dat. Ja, uh, dankzij uh, het boek De Buitenvrouw kreeg ik eindelijk een blik in het hoofd van de vijand. <laughs> en die vijand was dan die leraar. Want iedereen heeft natuurlijk in zijn jeugd wel die ene vervelende leraar gehad... aan wie iedere leerling een ontzettende hekel had. En die Theo Altenaar was zo'n leraar. Dit is zo'n leraar die eigenlijk van zichzelf denkt... ik had een ander leven moeten hebben. Ik had in de journalistiek moeten gaan... of ik had een, een, een uitblinker moeten zijn geweest in de literatuur. Die, eh, niet dit. Dit had hij niet gewild. En die, die tegenzin waarmee hij voor de klas staat... en het cynisme waarmee hij voor de klas staat... maakt van hem een niet zo geliefd figuur. En eh, nu zijn de meeste Nederlandse onderwijsromans... of romans die zich afspelen in het onderwijs... vaak, laat ik het zo zeggen... de leraren zijn daar vaak wat... Toffe types die tussen gezag en leerling instaan, die eigenlijk met hun hart en ziel nog eigenlijk bij de leerlingen horen, die ook zelf nog een beetje rebel zijn gebleven. Ik zal maar zeggen, de boeken van Jan Siebeling zijn daarom door veel, voor, voor veel mensen heel genietbaar. Dat is prachtig, maar zo'n soort leraar heb ik niet willen creëren. Uh, maar het wordt wel gelezen door leerlingen om die reden, om zeg maar, nu eens een keer uh, van, van wij, wij, wij leiden terwijl we op de middelbare school zitten, maar deze man dus ook, maar hoe komt dat? Uh, een hele andere bevolkingsgroep, dat zijn zeg maar, de dames, de vrouwen van de leesclubs. Uh, twee jaar nadat de buitenvrouw verscheen... Uh, is, de, is het boek integraal gelezen door zogeheten leesclubs van de uh, uh, uh, plattelandsvrouwenverenigingen. Dus ik ging naar Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland. En dan zat ik tegenover honderden dames die allemaal dat boek hadden gelezen. Het komt niet vaak voor hè, dat je naar een lezing gaat waar iedereen je boek heeft gelezen. En ook daar kwam ik met mijn verhaal over de motieven van Theo Altena om, zeg maar. Ja. Zijn ambivalente gevoelens over het Nederland waar raciale spanning is. Maar die dames zaten allemaal met hun armen over elkaar. En die zaten mij nogal onvriendelijk aan te kijken. En op een gegeven moment was het in Drenthe met name. Allemaal goedewel, meneer Zwageman. Maar die man, die Theo Alterne, die is gelukkig getrouwd. Dus hoe kan dat dan eindigen in overspel? Dat was hun brandende vraag. Weet je wel, hoe kun je gelukkig getrouwd... Kijk, als hij ongelukkig getrouwd was, ja dan. En dus dat was... Hè, Zij wilde eigenlijk een hapklare brok... Huis, tuin en keukenpsychologie, van ben je ongelukkig getrouwd, dan ga je vreemd. Uh, zo zat het bij hem niet in elkaar. Dat maakte het voor mij ook een spannend boek. Maar toen, vervolgens zijn we de hele avond gaan praten met die dames over dat aspect van het boek. Dus het is uh, voor mij en ook voor vele lezers: is de buitenvrouw veel meer dan alleen maar dat boek dat een blauwdruk wil geven van een Nederland op drift. Sorry, want het lijkt me veel moeilijker om een boek zich in de huidige verhoudingen af te laten spelen, wat iets wil zeggen over uh, hoe wij ons te verhouden tot de culturele samenleving oh ja, nu. Dat komt, laat ik het zo zeggen. Het is een cliché, maar de werkelijkheid is nu zo spectaculair en zo, ik zal maar zeggen zo, zo outrageous zal ik maar zeggen. Daar kan eigenlijk geen fictie tegenop. En uh, daarom zijn de, er worden nu heel veel. Uh, uh, ik heb in 2006 de Kellendonk-lezing gehouden waarin ik zei waarom hebben, he, waarom hebben wij in Nederland niet wat we in Amerika wel hebben. Romans die en over universele waarden gaan. Liefde, dood, geluk, ontrouw, uh, verdoldheid, eenzaamheid. Maar ook een soort uh, röntgenfoto um, uh, geven van het land waarin we leven. De, he, dus die geweldige kwaliteiten van Don Delillo, Philip Roth, Jonathan Franzen... Uh, John Updike. Waarom hebben wij dat niet? Uh, dat was de vraag die ik stelde in de Keldonk-lezing. En het antwoord moest zijn dat wij in Nederland dat vaak heel. dat schrijvers dat ordinair vinden. Want die vinden dat halve journalistiek. En als je nou ergens je niet aan mag bezondigen in de literatuur. dan is het wel aan journalistiek. Want dat is een, toch een inferieure vorm van, van literatuur. Van en toen. Nou, ook daar is een totale cultuuromslag heeft plaatsgehad. Ik zou nu nooit meer die lezing kunnen geven. Want anno 2011 hebben wij heel veel boeken. die dat, die, die combinatie wel proberen te maken. Er wordt heel veel, vind ik, nu op de huid van de tijd geschreven. heel veel gaat goed. Maar echt een boek over, laat ik het zo zeggen: uh, het nieuwe Nederland, waar zeg maar, de PVV-mens eigenlijk ook een mens blijkt te zijn. Die, dat, dat, dat boek is er nog niet. Maar is er iets aan uh, de Nederlandse literatuur of Nederlandse cijfers? Of de. de, de de cultuur waarin we ons bevinden dat we dat niet kunnen dat we dat hè, nou, we de kunnen Amerikanen we kunnen. kunnen heel vanzelfsprekend ja. uh, zowel over zichzelf schrijven ja. als uh, ja. een runterfoto van de tijd ja. geven ja. Philip Roth ja. is ook een groot voorbeeld ja. ervan dat is iemand die tegelijkertijd over zichzelf schrijft ja. maar altijd tegen het decor ja. van een van Amerikaan nou, dat, dat, dat heeft toch echt te maken met het feit dat wij vind, dat wij in Nederland heel sterk geneigd om te zeggen dat, dat dat dat, dat, dat een, een, een, een inferieure vorm van literatuur is. De echte literatuur hoort, hoort daar niet over te gaan. De echte literatuur hoort over, laat ik het zo zeggen... alleen de eeuwige thema's aan te snijden zonder link naar de buitenwereld. Dat is wat men heel lang dacht. Dus zou er een Jonathan Franzen zijn opgestaan in Nederland, dan zou men zeggen... het is wel goed, maar het is toch wel heel oppervlakkig... want het is zo uh, uh, uh, tijdgebonden. Dat is het vervelende van de... Het, van veel, veel schrijvers in Nederland leven met het misverstand... dat uh, een roman die overduidelijk in het hier en nu gesitueerd is... gedoemd om snel in de vergetelheid te raken. Nou, de grootste romans die, die, die, zijn, die, die, tenminste die ik het liefste lees... die zijn losgezongen van dat misverstand, zal ik maar zeggen. Neem inderdaad Freedom van Jonathan Franzen, Maar neem ook bijvoorbeeld Max Havelaar. Ik bedoel, als daar iets een, een, een politiek urgent boek was, dan is dat het wel. En alle andere boeken uit die epoche zijn vergeten... en dat boek lezen we nog. Omdat dat namelijk niet alleen gaat over de, de, de, de, de, de, de, de Javaanse kwestie, zal ik maar zeggen... Uh, maar ook over... over uh, het is ook een speelsboek in de traditie van Lawrence Stern. He, het, het, met het pak van Sjaalman. Het speelt ook met taal en tekst. Het kan dus allebei tegelijk. En dat laat Multaturi ons zien met de Max Havelaar. Nou, dat laat ook Philip Roth ons zien met zijn uh, uh, uh, gehele oeuvre. Dus dat kan dus wel. En als je nu zou zeggen van... God als je nu een boek gaat schrijven... waarin alleen al het woord PVV valt... dan is dat boek over tien jaar verouderd. Of je laat iemand heel erg bellen met een... Hey, je laat iemand heel erg sms'en of met een gsm rondlopen en je laat iemand uh, peinzen over de opkomst van internet. Ja, over twintig jaar hebben we weer andere maatschappelijke fenomenen. Dus dan ver... als je dat allemaal onderbrengt in je boek, dan veroudert je boek in hoog tempo en iedereen wil voor de eeuwigheid schrijven. David forster Wallace heeft dat misverstand dus heel accuraat weerlegd met het feit dat als je naar het verleden kijkt, ga je een schrijver ook niet ver verwijten dat hij bij wijze van spreken een olielamp aansteekt. Dat een hoofdstuk de olielampen aanstikt in de roman. Want toen dacht men: een olielamp dat is een noviteit. Dat ga je toch niet, dat ga je toch niet in, een, in een roman uh, zetten? Nou, nog steeds wordt die, worden er olielampen in die oude romans aangestoken. Die zijn niet door redacteuren achteraf uitgeedit. Maar de romans in kwestie zijn overeind gebleven. Maar dat, je zou kunnen zeggen dat jouw positie terrein heeft gewonnen. Hè? Als je nu die Calendonk-lezing uit zou spreken... Ja, nou, dus, zou zo daar zeggen. op een hele andere ja, manier tegen aangekeken worden. Ik, ik, kijk daar niet, ik wil dat niet van mijn positie heeft terrein gewonnen. Uh, laat ik het zo zeggen. Mijn, uh, ik zou het anders willen formuleren. Mijn, mijn uh, uh, uh, noodkreet of aanklacht. Nou, laat ik het zeggen. Mijn, mijn, mijn vraag, laat ik het zo zeggen. De vraag die ik in die Calendonk-lezing uh, uh, stelde... Uh, is eigenlijk beantwoord doordat de praktijk zich heeft aangepast aan de noodzaak van die vraag. Nou, medemenselijker kan ik het niet formuleren. En zonder grote woorden, ja, die zonder toch heel, woorden. Even, heel even om de hoek gaan kijken. Een ja, ja, ja. aantal boeken heb ik gelezen, de, de, de, de houtgreep heb ik gelezen... Net zoals ik me bij de buitenval bepaalde dingen niet realiseerde toen ik het destijds las en nu op een hele andere manier tegenaan kijk, eh, heb ik me niet gerealiseerd toen ik dat boek las dat daar beeldende kunst wel een rol in speelde. Eigenlijk in je ja. debuut ja, ja, ja, ja. De, speelt beeldende kunst wel een hele grote rol en het ja. is volgens een constante gebleven. Absoluut, absoluut. Dwars door al je boeken ja, heen zo ja, ongeveer. Ja, ja, ja dat, dat is iets wat ik zelf, laat ik het zo zeggen, het is sterker dan ik zelf om over beeldende kunst te schrijven. Je ziet het terug in de, in, uh, in de houtgreep. Nou ja, je ziet het natuurlijk overduidelijk terug in Kim, want het gaat over beeldende kunstenaars in de vorm van titaantjes en deugnieten en boeven. Uh, vals licht is daarin een vreemdkerper, maar duwel uh, gaat ook weer over beeldende kunst. Uh, dat is nu eenmaal mijn grote liefde. En aan een grote liefde blijf je trouwen. Ik ben een trouwmens. Dus uh, uh, uh, dat zal ook, denk ik, telkens weer in het verhulde of onverhulde vorm terugkeren. Uh, nu in de non-fictie bundel Alles is gekleurd... is het accent zeer zwaar op de beeldende kunst... Uh, want ik uh, zei al eerder in het gesprek, ik besloot zo midden, begin 2009, mijn passies weer te volgen. En dat is nu eenmaal beeldende kunst. Ik zou bijna willen zeggen, of ik zou, dat, dat laat dat maar weg. Ik zou bijna willen zeggen, ik ga dat nu zeggen. Uh, uh, we zitten hier niet ver van mijn geboortehuis. Ik denk zo 10 kilometer afstand. Maar uh, als achtjarige jongen of negenjarige jongen liggend in mijn jongensbed, uitkijkend uh, over de landerijen, toen van toen nog Egmond toen er nog geen ringweg allemaal maar lag... droomde ik van een leven als beeldende kunstenaar. Ik wilde heel graag beeldende kunstenaar worden. En het is er niet van gekomen. Maar uh, uh, de wil was er wel, maar de talent was er niet. Dus uh, ik geloof dat Hans van den Berg ooit eens had gezegd... kunst heet niet voor niets kunst, je moet ook wel iets kunnen. Als alleen, je moet ook heel erg veel doorzettingsvermogen hebben en veel willen. Maar als kunst alleen maar een kwestie van willen was... dan had dat wel wilst geheten. En de wil was er bij mij wel. Ik heb ontzettend hard gewerkt... Uh, in de jaren nadat ik van de middelbare school kwam om, naar mijn idee, onontkoombaar kunst te maken. <laughs> dat is niet gelukt. Ik ben gewoon geen beeldend kunstenaar. En dan kun je daar, heb je twee keuzes. Je kunt dan zeg maar, teleurgesteld raken en een beetje, beetje teleurgesteld in jezelf. En misschien sommige mensen raken zelfs bitter. Maar je kunt het ook anders oplossen en zeggen: Als ik dat dan niet kan, dan kan ik wel proberen zo dicht mogelijk op de huid te komen van de mensen die dat wel kunnen. De kunstenaars wel, zelf. En dat ben ik vervolgens gaan doen. Door essays over kunst te maken, maar ook de kunstenaars te interviewen. Door uh, uh, bij, bij wijze van een dag door te brengen met Marlene Dumas. en daar dan een groot portret van te maken. Door ook door samen te werken met kunstenaars. Hè. Uh, uh, mijn laatste dichtmiddel, Het Beeld Verplaatst. verscheen in 2010 tegelijk met het Duel. Het is doordat het Boekenweekgeschenk verscheen. een beetje een onderscheeld boek graag. maar het is een van de boeken. of het is het boek dat ik al jarenlang wilde maken. En het is een geschenk van mijn uitgeverij dat ik het mocht maken. In dat boek staan alle gedichten en teksten die ik schreef bij werk van uh, kunstenaars. Of andersom, werk dat kunstenaars hebben gemaakt bij gedichten van mijzelf. Uh, dus ik heb op allerlei mogelijke manieren heb ik aansluiting gezocht... en ook hopelijk gevonden bij beeldende kunst. Maar dat, dat dus al heel erg vroeg was je daarmee nou bezig. Ja. In je speelt een rol, maar daarvoor ja. was je dus al... Het ja. is niet heel erg... Uh, uh, nou ja, je, een jongetje in Alkmaar dat zich interesseert voor beeldende kunst. Het kan, maar het is het niet heel erg waarschijnlijk. Of nee, is het volstrekt onzin? Nee, het is. Maar ik ben het niet zo. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat. Het, om mijn ziel kleeft het woord waarschijnlijkheid ook niet zo heel erg. Dat. Uh, ik weet ook niet. Ik zou eigenlijk ook niet kunnen achterhalen. hoe ik daaraan kom. Of hoe ik daarmee beheerst ben geraakt, zal ik maar zeggen. Want ik kom uit een onderwijsfamilie. En mijn ouders, die. Uh, um, um, laat ik het zo zeggen. Die hebben mij niet meegesleept naar het Museum van Moderne Kunst. Um, het was eerder zo dat ik. Um, onder de indruk raakte van de gedrevenheid van vrienden die ik ontmoette... Uh, in Bergen, vlakbij Alkmaar. Daar ontmoette ik leeftijdsgenoten of mensen die net iets ouder waren dan ik. Vijf, zes jaar, dat is nu net iets ouder. Ik ben nu 47 en als je met iemand van 53 praat, die zes jaar oud is... dan voel je geen generatieverschil. Maar als je 19 bent en je gaat op de fiets vanuit Alkmaar naar Bergen... om daaruit te gaan en je ontmoet mensen van midden 20 of eind 20... die een weekendje te Amsterdam thuis zijn en die kunstenaar zijn. en die dan praten over hun werk en wat ze willen in het leven. dan raak je daarvan onder de bekoring en raak je van onder de indruk. En zij hebben mij, denk ik. de wereld, laat ik eens, de wereld van de beeldkunst ontsloten dankzij die vrienden. die nu nog steeds mijn vrienden zijn, overigens. en met die dus ook soms, sommige van hen ook terugkeren in het boekbeeld verplaatst. Rob Scholter bijvoorbeeld, of uh, Harald Vlucht, Pieter Bijwaard. Uh, uh, die mensen leerde ik toen kennen. En uh, uh, uh, die hebben mij, laat ik het zo zeggen, uh, geattendeerd op, op, op, zeg maar... Naar, niet bewust, hoor. Niet, niet zo van, we gaan dat jongetjes onderwijzen, dat ze zes jaar jonger is. Maar die hebben mij die wereld getoond, zal ik maar zeggen. Maar je wilde aanvankelijk niet alleen maar kijken, maar je wilde ook doen. Je wilde ja. er ook aan deelnemen. Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, ik heb ook pogingen gewaagd. Maar die, een heel klein daarvan ligt nog bij mijn moeder thuis. En ik hoop dat diep verscholen ligt onder hele grote kartonnen dozen... die heel erg veel rottend materiaal bevatten. Zodat er echt werkelijk niets van die kunstwerken over is. En de andere heb ik gewoon zelf weggegooid. So close for these homes. Puzzle Mewen was dat, met de tightrope dance, een nummer van zijn uh, debuutcd, Angaard. Hij heette overigens geen Puzzle Newton. dat is uh, zoals u zult begrijpen uh, niet zijn echte naam. Het is wel zijn een debuut, uitgebracht bij een uh, IJslands uh, label, maar hij komt uit Engeland. We zijn bij Joost Wagerman, in een uh, plaatsje ten noorden van uh, Alkmaar, niet ver van de plek waar je bent opgegroeid. Dan gaan we straks in het tweede deel van deze uitzending uh, gaan we daar naartoe naar Alkmaar, de plek waar je bent opgegroeid. Ja. We hadden het over beeldende kunst en over poëzie ja. en de, de verschillen in ervaring tussen ja. die twee. En uh, de, de, misschien ook uh, dat poëzie het dichtste staat bij de ervaring die je bij, bij beeldende kunst kunt ja, hebben. Ja, Namelijk dat het in één keer tot je kan spreken, bijna. Ja. En ook dat het blijvend is. Dat je, uh, laat ik wel eens weer, kunt genieten van datgene waarvan je al weet wat komen gaat. Dat, dat, dat, uh, waarom, uh, waarom is de bloemlees van Gert Kommerij zo'n succes? Omdat mensen daarin blijven lezen. He, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat een goed gedicht is bestand tegen oneindige herlezing. Zo is een goed schilderij of een goed kunstwerk bestand. Je wil altijd weer die mooie machines van Tangeli zien. He, dus. En je wil altijd weer dat ene mooie gedicht van Slauerhoff lezen. En je wil altijd dat ene die onvergetelijke uh, uh, uh, uh, jazzmuziek in woord van Luchterberg herlezen, zou ik maar zeggen. Maar kun je herinneren wanneer jij voor het eerst een dergelijke ervaring had met poëzie? Nou, ik was altijd al een jongetje dat heel veel las. Echt vanaf jongs af aan. Uh, uh, mijn vader en moeder hebben mij eigenlijk spelenderwijs leren lezen. Ze, zijn allebei ze waren onderwijzer en onderwijzeres. Ik zeg waren, ze leven nog maar, ze zijn al lang met pensioen. Uh, uh, ik las dus al vrij vroeg. Uh, op de eerste klas van de basisschool, van de wat nog heet de lagere school is. Dus nu is het groep drie van de basisschool las ik al. Alle kinderen moesten lezen leren... maar ik las al Pinkeltje en allerlei andere boeken. En als de juf even twintig minuten weg moest... dan werd ik voor de klas gezet en dan ging ik mijn leeftijdgenoten voorlezen. Dus ik was een enorme lezer. Uh, ben dat ook gebleven. In de hele basisschool door, kwam een inzakking op de middelbare school... want toen moest je ineens gaan lezen. En zoals iedereen weet, wat moet is niet leuk. Dus toen stopte ik een tijdje met lezen. Maar ik ging wel stiekem allerlei andere boeken lezen... die niet voor een boekenlijst bestemd waren. Uh, in het geheim genoot ik toch eigenlijk wel een beetje van de boeken die ik las. Voor Engels met name. Uh, maar op uh, uh, uh, uh, de middelbare school... Het is het klassieke leraar Nederlands verhaal. Op de middelbare school had ik een leraar Nederlands, meneer Teboekhorst. Die uh, uh, zeer gedreven vertelde over, over poëzie. En uh, uh, hij las vooruit Slauwerhof. Hij las gedichten van Achterberg voor. Hij las... Uh, uh, delen van de mei van Gort ervoor. Hij vertelde erover. Ik, ik kan die verhalen niet meer reproduceren... maar ik weet wel dat zijn begeestering... en zijn ongelooflijke liefde en hartstocht voor die poëzie... F, ja dat, dat ging in mijn eigen bloedbaan zitten, zal ik maar zeggen. En hij las ons ook gedichten voor Van Lucebert en Kouwenaar. Uh, daar begreep ik werkelijk helemaal niets van. Ik begreep totaal niet waar die poëzie over ging. Maar hij legde uit dat het, dat het ook helemaal niet de bedoeling was... dat je het hoefde te begrijpen. Dat het, wat ik, he, dat het ook te maken had met muziek, met, met, met, met jazz. Met, met, nou, met jazz hield ik helemaal niet van als kind nog steeds niet. Maar ik begreep wel wat, wat, wat zeg maar de, de, de, de ongelooflijke aantrekkingskracht was van poëzie. En hij heeft mij die liefde voor poëzie bijgebracht. Uh, misschien waren er nog twee of drie andere leerlingen in de klas... die er iets van leken mee te krijgen. En die passage overigens staat wel letterlijk in... De buitenvrouw ook, hè? want dan zegt Theo altijd nou Van hè, op een gegeven moment ga je praten over het avontuur van de literatuur. En dat doe je dan misschien voor twee of drie leerlingen die met verhitte wangen naar je zitten te luisteren. En al die andere leerlingen die kijken je ja, aan met een blik van: Man, waar heb je het over? Weet je, die begrijpen niet. Dus dat hoeft ook niet dat iedereen mee wordt gevoerd op, de, hè, op het enthousiasme van de leraar. Maar stel, dat is ook het prachtige van het onderwijs. Kijk, wie niet wil lezen, hoeft helemaal niet te lezen. Maar je moet in ieder geval wel ieder mens in zijn jeugd. De luxe bieden om zeg maar, het uitzicht aan te. Hè, je, je moet het uitzicht aanbieden dat literatuur kan zijn. Het kan nooit zo zijn dat dertig leerlingen gegrepen worden door de literatuur, want we houden daar nou niet allemaal van hetzelfde. Maar als er twee of drie zijn of vier voor wie het leven verandert. en die dan de, de kracht en de pracht van literatuur meekrijgen, dat is toch. Dat is, dan heb je nu al een wereld gewonnen. Nou, ik was een van die vier of drie, denk ik, in die klas. En ik vond het niet alleen zo. Hè, het was voor mij niet alleen. Een openbaring, maar ik ging ook zelf dan gedichten schrijven en in de schoolplant publiceren. En, en ik maakte een weekblad. Uh, uh, en dat liet ik lezen aan mijn ouders en familie. En dat weekblad maakte ik heel trouw. Echt iedere week. Wij schaften daarvoor de houtmap aan, en werd er dingetjes uitgeknipt en dan maakte ik een soort. Ja, soort, soort, soort, soort, soort. Nou, het was geen opinieblad, maar het was een, het was een, het was een gids, zou ik maar zeggen. Uh, dus ik was eigenlijk altijd al met, met, met, met het schrijven bezig, met het lezen bezig, maar wist eigenlijk niet van mijzelf dat, ik da dat je daar dus dat je ook dat, laat ik zo, dat daar ook een leven in te vinden was. Ik, ik wist niet toen ik 16 was dat ik schrijver zou gaan worden. Ik was wel de hele dag met schrijven en lezen bezig, maar ik wist niet dat ik het zou gaan worden. Maar een van de andere constanten vervolgens in de rest van je van je, je, je cijfersloopbaan is dat je.. Met aanstekelijk enthousiasme schrijven over beeldende kunst. Ook over ja. schrijvers die je bewondert. Ja. Eigenlijk alles wat je. Ja. Uh, in zekere zin, je bent geen onderwijzer geworden. Maar in zekere zin is dat het. Het kon doen van dat wat jij ja. mooi vindt en het delen met andere ja. mensen. Ja. Uh, het, het, het, het vertellen daarover. Ja. Dat andere mensen attenderen op wat ze missen. Als ze het niet lezen ja. of niet bekijken. Ja. Dat is wel iets wat je ja. voortdurend doet in al je boeken. Ja. Nou, het, at het attenderen op wat ze missen. Ik zou zeggen, het attenderen op datgene wat ze zouden, kun waar ze van zouden kunnen genieten. Als ze er zin in hebben. Ik bedoel, het is niet iets hè, wie. Het is niet zo van, je, het is niet dat je mist iets, maar je ontsluit iets, zal ik maar zeggen. En voor degene die, die, die, die, die, die er ontvankelijk voor zijn, is dat het altijd mooi meegenomen. Maar dat, dat is ook altijd... een... Dat is een dat is, dat, ik denk niet dat het de onderwijzer in mij is. Want ik, uh, laat ik, het, ik kom wel uit een onderwijzer, zijn, maar ik hoef niet zozeer mensen iets bij te brengen. Ik wil wel graag inderdaad zo gedreven en enthousiast mogelijk over datgene schrijven wat mijzelf... Uh, fascineert en obsedeert, zal ik maar zeggen. Dat is net iets anders. Nou ja, het is ook een positie die je of kiest of, vanuit, ja. of, of karakterologisch ja. verankerd is. Dat kan natuurlijk ja. ook. Je hebt natuurlijk ook. En ik, het, ik, het, het vrees, andere... ik vrees dat het karakterologisch verankerd is. Aan de andere kant heb ik ook erg veel plezier in het schrijven van polemiek. Ja, dat doe ik graag. Dat, dat, de laatste jaren wat minder. Maar een fris, gewassen polemiek is nooit slecht voor de gezondheid. Dat, dat doe ik ook graag. Maar je hebt, kijk, de andere positie is, ja. de andere, het andere uiterste is Harry Moelis. Die zei, ik lees niet, ik schrijf. Ik ben een ja. schrijver en ik lees andere boeken. Dat hoef ik, ja. Die hoef ik niet te lezen. Ja. Dat is ongeveer, dat is eigenlijk bijna het negatief van hoe ja. jij verhoudt tot de literatuur. Ja. Ja, ja, ja, en toch heb ik altijd heel veel affiniteit gehad met het werk van Moelis. Um, uh, uh, omdat tegelijkertijd er wel een... Laat ik het zo zeggen, ge... er is wel een overlap, zal ik maar zeggen. Want uh, Moelis zei altijd van zichzelf dat hij een absolute leeftijd had van 17, geloof ik. Dat hij altijd de jongen van 17 is gebleven die achter het raam staat... en de ijsbloemen van de ruit veegt en dan de wereld ziet. Dus in feite is die levenshouding ligt heel dicht bij de mijne, Namelijk, wat is er achter het raam? Wat gebeurt er nu weer in de wereld? He? Martin Bril had het ook. He? De verhalen liggen op straat, maar je krijgt er wel zere voeten van. What's happening? Uh, wat is nieuw? En die... Uh, uh, uh, uh, dat schrijverschap... Het schrijverschap van Moelies is een schrijverschap dat ja zegt. En dat vanuit dat ja... Uh, uh, ongelooflijk... Uh, uh, fantastische werelden kan scheppen. Met fantastisch bedoel ik ook van, magisch realistisch bijna. Hè? Dus de ontdekking van de hemel... maar ook zo'n zo zo zo enorm vrolijk anarchistisch boek... als vroeger psychologen. Daar spreekt een enorme vitaliteit uit. En dat herken ik heel erg in het werk van Moelies. En dat heeft mij ook altijd met het werk van Moeli's verbonden. Ik ben ook een echte Moelies lezer geweest, jarenlang. Over herlezen gesproken. Voor, voor psychologen is zo'n proza-boek dat zich laat herlezen... ieder jaar weer. En daarom heb ik... Met de ik heb de grootst mogelijke bewondering voor Hermans en Reven... maar het zijn uiteindelijk neeseeers. Dat zijn de schrijvers die het nee tegen de wereld... zo hartstochtelijk mogelijk verbeelden. Die eigenlijk zeggen dat de wereld één... dat het nu eenmaal... Het onvermijdelijke van de wereld is nu helemaal dat het corrupt is en dat we al eindigen in verval, dood en desillusie. Daar, op de ene manier houden wij Nederlanders daar enorm van om dat te lezen. Daarom is Arno, wordt Arno Grunberg ook zo'n groot schrijver gevonden. Uh, want die staat in de traditie van met name W.F. Hermans. Die levenshouding vinden wij als Nederlanders uh, interessanter ja, dan dat, de. Dat, dat vinden wij als leesbaar interessanter dan. de, de Moenisch houding, zal ik maar zeggen. Terwijl eigenlijk na de dood van Moelish merkte hij eigenlijk dat hij veel geliefder was... dan Hermans en Reven. Dus eigenlijk beseften mensen niet hoezeer ze van het werk van Moelish hielden. Dus moet eerst, eerst moet iemand doodgaan om te beseffen hoe je, hoeveel je van dat werk houdt. Want ik, ik, her, ik herinner mij niet van massaal rouwbeklag... bij het overlijden van het WF Hermans. Dat, dat is dus een schrijver die het, die het hoofd raakt... die, laat ik wel zeggen, onze zwarte gedachten... Uh, en onze, ons pessimisme over het bestaan... Uh, onontkoombaar verbeeld... maar het blijft toch minder lang bij... dan dat, uh, dat Moelisje bijblijft. Hè? De, de schrijver die... met een ongebroken ja door het leven gaat... en tegelijkertijd over... over die, die, die, die, die, die, die de, de grootste gruwelen niet... Uh, uh, ontloopt... van het Eichmann-proces... tot de Tweede Wereldoorlog zelf... dat blijft ons toch langer bij, zou ik maar zeggen. En, uh, dat, ik denk dat Moelis echt een schrijver... dat heeft mij nooit beseft bij het leven van Moelis. Moelis is een schrijver die het hard raakt. En... Moelis was nou typisch ook een schrijver... wiens beeldenis en imago zijn werk in de weg stond. Want we kennen allemaal dat, dat Propiacurus-boekje... Bestrijd het leed dat Moelis heet. Dus de persoon van Moelis wekte enorm veel afkeer... bij zeg maar, Hermans-adepten en revenlezers. En omgekeerd was het veel minder het geval. He? Moedisch lezers had helemaal niet de neiging om Hermans en Reven te verketten. Dat hoort ook weer bij dat ja wat je zegt tegen het leven. Dan is dat futiel dat, dat om, om, om, om je dan met een andermans uh, poëtica bezig te houden. Snap je? En... En die Reven-jaanen zullen natuurlijk zeggen, meneer Vageman, Daar heeft u het over Moedisch die tot het hart spreekt. Reven spreekt tot het hart. Ja, he. Reven is ja, leven ja, oh, oh. en is ik ik dat nee. is Vullis. Hey, Reven spreekt ook wel tot het hart, maar die legt ons uit. Ik... Reven legt ons uit hoe vergeefs al het streven is. En hoe vergeefs al het menselijk streven is. En hoe wij uiteindelijk toch, uh, laat ik het zo zeggen... met al onze hartsochten en obsessies... eindigen in, laat ik het zo zeggen... in ondergang en uh, desillusie... Uh, drank... Uh, uh, uh, verdriet, rauw. Dat raakt ook het hart. Maar waarom had altijd de revenlezer... zo'n ontzettende neiging om... de lezer te verketteren? Waarom heeft de lezer nooit de neiging gehad om de reverb-lezer te verketteren? Dat is wel een interessante vraag. Zou, gaat die verwantschap zo ver, Zou jij een roman zoals De Ontdekking van de Hemel... zo'n veelomvattende roman... is dat een ambitie van je om die ooit nog te nou, schrijven? Oh, dat kunnen maar weinig mensen. Dat komt moeilijk dus ik denk dat, dat kunnen maar weinig mensen in Nederland. Maar zeg je van tevoren dat dat buiten je bereik ligt als schrijver? Nou, ik weet niet of het buiten mijn bereik ligt. Ik, ik, ik, ik denk niet in dat soort plannen. Ik volg mijn, mijn hartstochten. Ik ben, ik ben niet de schrijver die... van zichzelf dat... Nu moet ik een grote roman gaan schrijven. Nou ja, je hoeft het, Harry Moody zal niet met enige demoed over zijn eigen boeken ja, hebben gesproken. Ja, maar die zei het altijd, en dat is het grote misverstand met Moody, die zei het altijd met zelfspot. En die zelfspot werd nooit begrepen. Zodra je het ironiseert, dan mag het wel. Ja, tuurlijk. tuurlijk. En dat deed Moody zo fantastisch. Dat deed Moody zo fantastisch. He, ik ben een groot schrijver, daar helpt geen moedertje lief aan. De laatste maakt het zo geweldig, snap je? Dan mag, dan mag je het zeggen. Dan, dan mag je niet zeggen, dan moet je het zelfs op die manier zeggen. Dan wordt het ontzettend, laat ik het zo zeggen, eh, onweerstaanbaar geestig. We gaan naar Alkmaar, zo direct. Ja. Naar de plek waar je bent opgegooid, hè? althans ja. een deel van je jeugd. Uh, ik ben uh, geboren aan de Vondelstraat in Alkmaar. Dat is nabij de uh, uh, ringweg van Alkmaar. Niet ver waar van de plek waar nu het huidige AZ-stadion staat. Daar ben ik geboren. Op mijn tiende vertrok ik naar een nieuwbouwwijk. Die nieuwbouwwijk heette Hoefplan. En toen de tijd woonde ik echt aan de rand van de stad. Aan de uiterste rand van de stad. Uh, ik keek vanaf mijn uh, uh, jongenskamer uit over de polders... en bij heldere dagen kon ik de duinen van Egmond zien liggen. Dat is nu onmogelijk, maar ik hoop dat we daar even naar terug kunnen gaan. Zodanig dus in het volgende uur van deze zomeravonden. Uh, voor die tijd het nieuws. Yes, oké. Okay. De heren gaan in het volgende uur verder op pad... naar het voormalig ouderlijk huis van Joost Zwagerman. U hoorde hem samen met programmamaker Jeroen van Kan... in het eerste deel van een aflevering van Zomeravonden. Een bijdrage van de VPRO, eerder uitgezonden in juli van dit jaar. Het was een zomerse aflevering van het programma De Avonden. En dat is doorgaans te beluisteren tussen 9 en 11 uur op werkdagen... En dat is in de avond op Radio 6. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over nachtvluchten bij Max. Die kunt u mailen naar nachtvluchten-omroepmax.nl. Of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm... en daar vindt u ook alle overige contactmogelijkheden. En u kunt daar eventueel ook een bericht achterlaten in ons gastenboek... mocht u er prijs op stellen uw pennevruchten te willen delen met anderen. Wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren... gedurende deze nachtelijke uren, kunt u ook op die site kijken. Maar u kunt ook kijken op teletextpagina 331. Ambachtelijk ouderwets een brief schrijven, dat is natuurlijk ook mogelijk. Stuur deze dan naar Max ter attentie van nachtvluchten, postbus 318 1200 Alfa Mike in Hilversum. Het is bijna één minuut voor vier. Jawel, dat is het nu. En dat betekent dat het zometeen tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met de zomeravond van Joost Zwageman... die overigens gisteren zijn 48e verjaardag vierde. Graag tot zometeen na dat korte journaal. En ik ga nu even co-pilot Barbara Elbert wakker bellen. Tot zo.